juist in de constellatie van een minderheidskabinet... dat we heel veel kunnen bereiken, mits we met de juiste mensen... op de juiste toon gesprekken voeren. was bij RTL, D66-leider Jetten en VVD-leider zei zeiden eerder al ook al open te staan voor een gesprek... met de afgesplitste fractie. Bijna alle ruilschoppers die zondag werden opgepakt... in de Haagse Schilderswijk kwamen niet uit Den Haag. Het ging daar mis na de verloren Afrika-cup-finale van Marokko. Railschoppers gooiden met stenen en vuurwerk naar de politie. Volgens de gemeente Den Haag gaat het vaker mis met jongeren die van buiten afkomen. Ze luisteren niet naar de buurtteams, omdat ze die niet kennen. S'nachts werken op het spoor moet veel veiliger worden, dat zegt de arbeidsinspectie. Ze keken ernaar, na een aanrijding bij een Voorschoten drie jaar terug. Toen botsten twee treinen op een bouwkraan. Bij nachtwerk aan het spoor is vaak geen overzicht wie wat doet, omdat er veel zzp's worden ingehuurd. En spoormedewerkers zouden veel te veel uren maken en oververmoeid zijn. En er wordt gevoetbald in de Champions League. Ajax moet aan de bak. Ze spelen in Spanje tegen Villarreal. Is er nog hoop voor de Amsterdammers? Daarover hoor je sportverslaggever Rietke Bakker. Villarreal heeft pas één punt in de Champions League. Ze doen het daarmee nog slechter dan Ajax en kunnen ook niet meer door. De focus van Villarreal ligt daarom ook niet op de Champions League... maar op de Spaanse competitie, want daar staan ze derde. En dat biedt kansen voor Ajax. Nou, eerder vanavond was er bekervoetbal voetbal in ons land van de KNVB... en ook de laatste amateurclub ligt uit, uit het toernooi, de Treffers. De ploeg verloor vanavond de Gelderse derby van NEC met 2-1.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 En dan Q-verkeer gemeld door Flitsmeister, twee vertragingen nog twee keer op de A50... tussen Os en Arnhem, tussen Paalgraven en de Maasbrug, vertraging daar 39 minuten. En de andere kant op tussen Arnhem en Os, tussen Ewijk en de Maasbrug, 46. Dan wordt er geflitst op de A1 tussen Eemnes en Amersfoort, hoogte van Hoogland. Daar staan ze bij 37,1. Op de A7 tussen Den Oever en Amsterdam bij 28,1. Op de A16 tussen de Belgische grens en Breda, de hoogte van Breda... daar staan ze bij 72,2. En op de A53... Sorry, A58 tussen Eindhoven en Tilburg. De hoofd van Oorschotten staat er bij 16,0. Vanaf maandag, de Q-top 500 van de 90's. Even naar mijn klok kijken, Nou nog een kleine 15 minuten te gaan. We doen een uur lang alleen maar muziek uit de 90's... omdat er weer 500 Q-luisteraars een stemlijstje hebben ingevuld. Kan allemaal op Q-music.nl of je doet het heel makkelijk in de Q-music-app. Heb je dat nou nog niet gedaan, dan zou ik zeggen... echt het perfecte moment om even wat inspiratie op te doen. Ik zat te denken aan Robbie Williams met Millennium, Vanilla Ice... maar eerst Meredith Brooks. Q-top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 I'm a little bit of everything I will a man, rest assured that when I start to make you nervous, and I'm going to extremes, tomorrow I will change, and today Die binnenkomen een uur lang. Alleen maar 90's hits. Cue music. Yo, VIP. Let's kick it. Ice, ice baby. Ice, ice baby. All right, stop. Collaborate and listen. Ice is back with my brand new invention. Something grabs a hold of me tightly. Flow like a hawk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 Zover een uur alleen maar hits en inspiratie uit de 90's. Vanaf volgende week de Q Top 500. Wil je een stemlijstje invullen? Open de Q Music app of ga naar qmusic.nl. Ik kwam iets grappigs tegen. Er is een schaap dat heel goed muziek kan maken. Ja, ik vertel het je naar nou, Marshmallow, een jelly roll, Holy Water bij Q. Heard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 Falling, one tear for the broken hearted pour out a little holy water, two tears for the soul. Ga ik het weer spelen? Duo Bingo. Spelletje waar ik twee Q-luisteraars voor nodig heb. Die samen één antwoord gaan geven. Dus ben je goed in samenwerken. En weet je over alles wel iets. Dan is dit echt helemaal je ding. Dat ga ik bij deze. Ga ik dat beloven. Ik waarschuw alvast. Ik ga nu de alarmschijf draaien. En die blijft nogal in je hoofd hangen. Hij is van Shakira en hij is gemaakt voor de film Zootopia 2 door Ed Sheeran. I collaborated with uh, Shakira quite a lot over the years, but nothing's come out. And she was like, she's gazelle in Zootopia, yeah. and she said uh, they need a song for Zootopia 2. Would you write it with me? So me, uh, my friend Blake and her wrote this song. I don't sing. Well, I kind of do sing on it, but. Uh, background style. Ja, zo zit het. Ed Sheeran die had al heel vaak met Shakira gewerkt. Maar zelden kwam er dan echt ook iets uit. Nu had ze een liedje nodig. En hij zei, nou weet je wat, ik doe dit gewoon. Hij zei daar uh, ook nog bij dat hij het schaap speelt in de film. Dus ik heb het even opgezocht. Uh, Ed Sheeran als schaap was moeilijk te vinden. Maar dit is echt alles uh, wat ik heb kunnen vinden. Hij spreekt het in op een hotelkamer. Hè? Huh? Look at these, still beautiful. <laughs> ja, is toch geinig. Het schaap heeft een liedje geschreven voor de gazellen. The Q-music. Alarmschijf. Alarm Shakira, zoom. Maximum. Maximum. Yes. Is... Come, come on, get on up. We're wild and we can't be tamed. And we turning the floor into a zoo. Oeh, oeh. Big jungle life Sometimes in my place It's you and me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 Zoo! No. zomer 2026 is met deze bekend. Shakira heeft de alarmschijf deze week. Zoo heet het. Uh, zometeen ga ik duo bingo spelen. spel waarbij het niet opneemt tegen een andere Q-luisteraar... Uh, maar samenspeelt om bingo te krijgen. Werkt dan als volgt. Uh, je krijgt drie vragen. Die antwoorden die bestaan altijd uit twee delen. Aan de een dan de taak om het eerste deel van het antwoord te geven... en de ander die geeft dan het tweede deel van het antwoord. Dus even, bijvoorbeeld uh, vraag zou kunnen zijn... Uh, in welk land vind je de steden Kaapstad en Johannesburg... Dan zegt de één Zuid, dat is dan goed. En dan zegt de ander hopelijk Afrika. Ja, dan heb je een punt en dan ben je dichter bij de bingo. Zo, zo simpel is het. Uh, als je mee wilt doen met dit spel, dan is dit het moment om je telefoon te grijpen uit je binnenzak. Stuur mij even het woord duo of bingo. Je mag kiezen, dus duo of bingo, alle twee goed. You, you go. En deze hoor je ook, David Guetta, over een minuut of vijf.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 En kies voor echt op pad gaan. Op weg naar het avontuur. Kies ook voor gaan. Met je FBTO-autoverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Ik wil van mijn auto af.nl. Ik wil van mijn auto af. Ik wil van mijn auto af.nl. Ook professioneel boekhouden? Ga naar twinfield.nl en vind het gouden bonnetje. Ik wil van mijn auto af.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 Joey van der Velden. Met zometeen Kygo en Konrad. Eerst even te kennen. Go on, go on, go We will find a possible detain. Like all better with you. Hey, Lady Gaga. Eerst zeg ik goedenavond tegen Leontine Apperlo en Paul Brouns. Goedenavond. Goedenavond. goedenavond. goedenavond. Goedenavond. Goedenavond Leontine. Ik begin even bij jou met het voorstel rondje. Wat is je favoriete vakantieland? Griekenland. Heerlijk. En waar waar moet ik dan precies zijn? Uh, maar het eigenlijk niet uit waar het is, voornamelijk het eten en de zon. Ja, natuurlijk. Ja, het eten is natuurlijk heerlijk. Uh, Paul, ik ga aan jou vragen: wat is je droomauto? Oh, mijn droomauto. Dat ja. uh, vind is... ik eigenlijk niet, als ik heel eerlijk ben. Oh, nou, dat kan het natuurlijk eet ook. Eet. Wat, wat, wat, wat, wat rij je nu? Ik krijg nu een Volkswagen ID5. Oh ja, daar ben je helemaal, helemaal tevreden mee. Geen mankementen. Ja, alles, alles... Nou, ik vind dat heerlijk. Ja. E e e elektrisch, ik vind dat helemaal, helemaal top. Nou, klinkt als een tevreden ja. man. Eh, beide, welkom bij duo bingo. Het spel waar je niet tegen elkaar speelt, maar met elkaar. Ik stel zometeen drie vragen. Het antwoord bestaat altijd uit twee delen. De eerste die aan de beurt is, geeft het eerste deel van het antwoord. En de tweede natuurlijk het tweede. Bij twee goede antwoorden hebben jullie een bingo. Uh, dan krijgen jullie allemaal, alle twee, het Q-Music prijzenpakket. Uh, jullie mogen één keer de joker inzetten. Dan ruilen jullie van volgorde met het geven van antwoord. Uh, dus Leontien, ja, jij mag de joker inzetten. Vind je het ook goed, uh, Paul, als Leontien zometeen begint? Ja, helemaal goed. Oké, okay. ja. nou, dan, uh, dan hebben we volgens mij alles. Zijn nog vragen? Nee hoor, duidelijk. Nee, er zijn wel vragen. Namelijk. Nou, uh, ja. Vraag <laughs> 1. Sorry voor deze slechte graf. <laughs> uh, welke vrouwelijke artiest deed in 1998 mee aan het Songfestival voor Nederland. met het nummer Hemel en Aarde? Leontien. Uh, ik ga gelijk mijn Joker inzetten. Gelijk die Joker inzetten. Oké, okay, Paul, jij mag het eerste deel van het antwoord geven. Het uh, Cilia? dat is goed inderdaad. Nou, dan weet je toch gewoon met de achternaam. Oh, dat is echt heel erg. Nederland was koe en keel en dan vooral het weer. Hoe Ro Ik heb er geen idee. Het Cilia dat is inderdaad helemaal goed. Kijk, eerste punt is gewoon binnen, niks aan het handje. Vraag 2. Bij welke puzzel uit de 90s was het de bedoeling om alle vlakken in één dezelfde kleur te krijgen? Leontien. Mag geen hier meer inzetten? Nee, dat is echt erg. Blijf volledig stil aan de andere kant. Ja, ja, ik weet hem. Ja, ja. Um, je bent nog niet aan de beurt, Paul. Sorry. Nee. Mag ik hem doorsteken of niet? Mag je hem doorsteken naar, uh, naar mij? Zo. Ja. Misschien weer het natief zuidelijk om wat jij hebt. Nou, sorry, naast het woord bereiden. Excuses, ik haal laatje. je. <laughs> uh, nee, dan moet ik een fout rekenen. Wat dacht jij dat het was, Paul? Uh, Robberskiop. Ja, dat klopt inderdaad. Dat was uh, goed geweest. maar ja, Ik, ik denk al... helemaal te moeilijk. Ik heb het antwoord niet gehoord. Wat dacht je dan? Ja, ik heb echt geen idee. Oh, oké. Okay. Ik dacht denk ik gewoon echt te moeilijk. Dus er moet nog uh, één punt gescoord worden. En dat komt goed uit, want we hebben ook nog één vraag te gaan. Dus deze moet goed zijn. Uh, hoe heet de zangeres die in 2025 echt een wereldhit scoorde met Man I Need? Uh, Leontine. Hoe heet de zangeres die in 2025 echt een wereldhit uh, scoorde uh, met uh, Men uh, I Need? Olivia. Olivia? Ja, Paul. Oh ja, uh, Olivia. Uh. Ja, och, dat zou ik. Moet ja. deze niet aankomen? Maar het gaat toch gebeuren, Olivia. Ja. Oh, ik kom er niet op. Oh nee. Ik ja, ik weet, ik weet wie je bedoelt, maar ik kom er niet op. Echt niet? <laughs> nee. Uh, pff, nee. Ik weet nog niet. Ik oh, moet even naar het jury kijken, want op een bepaald moment is ook de tijd voorbij natuurlijk. Is het? Nee? Ja. Nee. Nee! Nee. Nee. nee. <laughs> Jammer. Olivia Dean. Oh, Dean, dat was het. Oh. Sorry. Ja. Ja. Het was ook echt een moeilijk rondje, duo Bingo. Ik kan er niks anders van maken dan dat nee. jullie waanzinnig hebben gespeeld, maar helaas uh, niet uh, gewonnen. Nee, ja, ja, helaas, ja, jammer. Thanks dat jullie erbij waren. En uh, er is maar één artiest die kan draaien, dat is natuurlijk. I world to you, the missing piece, that extra sentimental kind of chemistry. Some people make it hard, but me that isn't the case, cause I think it's so easy. Sure. Zometeen. meteen. We ja, worden hier allemaal druk. Uh, kabeltje prik prak. Ja, we zijn gedaan. heel druk met kabels bezig. We gaan een verbinding leggen met de buiten zo meteen. De Boreas Oralis of hoe heet dat ding. Uh, het Noorderlicht is natuurlijk weer... Is het uh, nog steeds? Nou, het was gisteravond uh, hebben we geprobeerd het te vangen. het uh, Is niet gelukt. Dus Waarom niet? We doen vandaag een uh, nieuwe... Ja, omdat ik denk dat we te laat waren. Dus we doen het nu eerder. We gaan het zo meteen gelijk doen. Maar is het, is het überhaupt dan nog? Want ja, ja. Ik ja is het gisteren... toch? Nee, nee, nee, je hebt nog een tweede poot. Dus als je het gisteren gemist hebt, vandaag is er nog... Het is wat minder dan gisteren, maar het moet toch te doen zijn. Ja, maar het is, we zitten hier midden in Amsterdam. Industrieterrein is het natuurlijk allemaal vals licht. Daarom uh, gaan we zo meteen ook het dak op. Echt waar? Met een, met een straalverbinding. Daar zijn we bezig met die kabels en dingen. Maar hoe kom je op het dak dan? Waar zit die, waar zit die deur? Ja, via de nooduitgang. Meen je het? Ja, helemaal naar de, zeg maar waar de airco's uitkomen. Oh, en dan oh. op het dak. Lachen, daar ga ik ja. even mee. Mag dat? Ja, tuurlijk. Nou, een ik ben, nou, je moet ook iemand hebben die kabelt. Weet je? Ja, ja, ja. Kabel, ja, ja. Binnen, ja nou, uh, uh. dat en natuurlijk een nieuw liedje in repeat of niet. Oké, okay. nou, heel goed. Uh, Zometeen Lars Borne. Hey, ho, ho! Wat? Kunnen we even een doen nog? Rechter van pimpompetje zijn verlopen. Nee, nee ik, ik heb nee, het niet zo zin bij een pimpompetje. Dat is leuk? Hij staat klaar, ik zie het al. Michel, goedenavond. Hey, goedenavond. Goedenavond. Ja, ik kreeg nog een appje van uh, Micho, kreeg ik. Uh, maar ik heb geen tijd met Micho. wat wil je vragen? Ik zou graag uh, mijn, mijn lievelingsnummer willen aanvragen, of dat uh, mogelijk is. <laughs> wat is je lievelingsnummer? Dat is uh, I Want You To Want Me van Solid Harmony. Wil jij die even draaien dan? Dat vind ik een waanzinnig idee.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 Veel van KFC burger tenders.